Voor, de heer Tonen, voor. De heer Taters, voor. De heer Zandbergen, voor. De heer Tonen, voor. De heer Taters, tegen. De heer Sandberg tegen. De heer Tonen, tegen. Dames en heren, mag ik u vragen om de rust te bewaren, ook al wordt u uitgedaagd. De heer Taters, tegen, de heer Zandberger voor, de heer Tonen, tegen. De heer Taters, tegen, de heer Zandberger tegen, de heer Tonen, tegen. De heer Taters, tegen, de heer Zandberger voor, de heer Tonen, voor. De heer Tatus tegen, de heer Zandberger tegen, de heer Tone tegen. De heer Tatus voor, de heer Zandberger voor, de heer Tone voor. De heer Tatus tegen, de heer Zandberger voor, de heer Tone voor. De heer Taters voor, de heer Zandberger voor, de heer Tonen voor. De heer Taters voor, de heer Zandberger voor, de heer Tonen voor. De heer Taters tegen, de heer Zandberger voor, de heer Tonen voor. De heer Tatis, tegen. De heer Zanbergen, voor. De heer Tone, tegen. De heer Tatis, voor. De heer Zanbergen, voor. De heer Tone, voor. De heer Tatis, voor. De heer Zanbergen, voor. De heer Tone, voor. De heer voor. De heer Zanbergen, voor. En de heer Tone, voor. Bureau. Dank voor uw inspanning. U mag zich weer gaan begeven naar uw stoel. En ik heb hier de uitslag. Voor zover uw hoofdrekening u in de steek heeft gelaten. Meneer Tatus, acht voor, acht tegen. Meneer Sandbergen, 13 voor, 3 tegen. Meneer Tonen... ...elf voor, vijf tegen. Dat betekent dat de heren Sandberg en Tone in beginsel hun benoeming kunnen aanvaarden. En dat de stemming over meneer Tatis, omdat we niet volledig zijn, wordt aangehouden tot de volgende vergadering. Dat is het gevolg daarvan. Is er dan een beetje... Deze uitslag betekent verder formeel dat, mag ik even uw aandacht, dat als de benoeming door de twee wethouders wordt aanvaard, er gewoon een college is, dat zegt de wet, en de volgende vergadering er opnieuw een stemming plaatsvindt. Dat is de consequentie. U kunt alleen via de microfoon, mevrouw Van der Veld, iets communiceren. Interruptie, meneer de voorzitter. Meneer Paap, hoe zit het uh, uh, met de portefeuilleverdeling uh, die uh, plaats gaat vinden? Uh, dat is uh, geen discussie aan de raad. Dat is een discussie die in het college plaatsvindt. Ja, maar het college is niet compleet. Mm, ik, uh, u mag ervan uitgaan dat een verstandig college daar behoedzaam mee omgaat. Heeft een uur behoefte aan een korte schorsing? Ja, dat denk ik. Hè? Ja, voorzitter. Goed, laten we maar even schorsen. Dan schors ik voor een minuut of tien. Ja, een, uh, een onverwachte schorsing eigenlijk. In ieder geval wij in de studio hadden dat uh, niet verwacht. Jaap? Uh... Ja, het is een, ik vind het wel eigenlijk een unicum. Dat een, dat een dergelijke constitutionele vergadering van een raad niet tot overeenstemming kan komen voor een wethouder. Ik vind het eigenlijk geen positief geluid. Voor een coalitie. Ja, uh, maar uh, ik had even geturfd. En, uh, de heer Taters had acht tegen, klopt dat? Acht voor de acht tegen, ja. Ja, ja. ja. Oh ja, want Gert-Jan Bluijs is met vakantie. Dat, uh, Kijk, dat is waar. Het wordt als mis gewoon één stem. Ja, dus uh, hij heeft straks de macht. Nou, wat is macht? <laughs> Kijk, als je, nou, als je het nuchter <laughs> bekijkt, is de, is de uitslag bekend. Maar we zullen dus opnieuw moeten stemmen Ja, maar voor Taters. Er zal een, al een, er hele, een hele nieuwe stemming ja. uh, gaan komen dus daar is wel dan ja kijk het is zo dat dus, als, als de stemmen staken nu en bij uh, uh, en het moet gewoon wachten tot de raad compleet is en dan kan Taten zoals nog benoemd wordt zal ongetwijfeld wel gebeuren maar het is wel curieus dat, dat betekent in feite dat de coalitie met de heer Taten slechts steunt op één stem ja. ja dat klopt en en in deze maand gaan we een college krijgen van twee man ja ja, en de burgemeester uiteraard. er dan. Dus. Het kan natuurlijk nog zijn dat de status aanblijft Dus demissionair. Ik ken die, ik ken die wettelijke toestand niet. Uh, en dan zou die als demissionair meedoen in, uh, in, een in het college. college? Nou, dat kan niet eigenlijk. Nee, dat kan niet. Nee, ik denk het niet. Want nee. het is missionair uh, het nieuwe college, dus dat kan niet. Ik vind Lijkt... het wel, ik, nogmaals, ik vind het een pikant verhaal. Ja, het is, uh, dat is totaal onverwacht, moet ik zeggen. Dat... Uh... Goed, ze wil een korte schorsing. Eh, ik weet niet of er nog verder over te vertellen valt. Nou, ik ken, ken erover filosoferen, maar het is een feit. <laughs> ja, maar dan zeg ik, als, als volgende keer gestemd wordt en iedereen houdt zich bij zijn originele stem... dan heeft Gert-Jan Bluis, maakt dus uit of hij blijft of niet. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Klopt, Ossendong waarschijnlijk alleen juist alleen één stemming, maar alleen dus voor status. Ja, ja. Hey, of je, mensen... Dat de rest, dan, want de, de rest blijft mee. dan. De meerderheid van, van, van het college is 10-8, zoals het nu zit. Dan heeft er dus één persoon tegen Tatus gestemd die tot de coalitie behoort. Ja, absoluut. Ja, ja vanuit de coalitie is tegen de wethouders Dat gestemd. Heeft er, en dan kunnen we vragen wie het is. Maar ja, dat mogen we nooit weten. Werd net al in de raadzaal ook gevraagd. Maar niemand. Ik ja. zou ja. zeggen, ja. en ook zeggen wie is dat het? Wie is het? Wie is, is, is. Nee. is het? Nee. Het is Misschien was dat de stemverklaring van de heer De Vries. Ja, nee, laten dat we is niet het speculeren. Nee. Het, is, het is in feite ernstig genoeg voor de coalitie dat dit gebeurd is. Ja. Maar we kunnen dus verwachten over een maand dat die stemming wel eens heel anders zou kunnen zijn. Mensen die van gedachten nou, veranderen. Laten we niet speculeren. Ik denk niet de, dat dat zo is. Maar het zou kunnen. Het is niet onmogelijk. Nee, nee. Heb je nog een leuk muziekje op staan? Dan gaan we maar uh, nee, even wachten tot, tot ze terugkomen. We zitten echt aan buis. Want de raadsleden die aanwezig zijn, zijn er 16. Dat is inclusief de heren Tatus, Zandbergen en Tonen. Die dus meestemmen als raadslid over de wethouders. Afwezig is niet Gert-Jan Bluis, want die is nog geen raadslid. Die moet nog beëdigd worden. Ja, heb je gelijk. En uh, degene die afwezig is, is mevrouw Verhey van de VVD. Die vanmorgen, zoals de burgemeester meldde, bevallen is van een zoon. Ook vanaf deze kant van, de, van onze omroep. Van harte gefeliciteerd daarmee, overigens. Ja. Goed dat je het even recht zet Jan. Ja. Ja. Some set of praise, and I miss you. All things you held your breath, and the door for me. Thanks for your patience. Something en uh, er is een korte schorsing geweest en dat is denk ik ook geheel begrijpelijk want uh, dit raakt natuurlijk mensen en de kunst is nu om het gezond verstand vooral te blijven bewaren wie wenst iets te zeggen op dit moment of zegt u we gaan door met agenda punt 8b want daar zijn we gebleven Voorzitter, mag ik, mag ik een poging doen? Nee, Baber Wilson, uh, Ik zou graag van u uh, een toelichting willen vragen op de huidige situatie... en wat vervolgens de route is om tot, een, uh, uh, tot de, het gewenste aantal wethouders te komen. Uh, de situatie is volgens mij zoals ik hem voor de schorsing heb geschetst. Het is nu aan de wethouderskandidaten om te zeggen of zij de benoeming altijd niet aanvaarden. Dat zijn er twee... Dat kunnen ze namelijk niet doen, dat is hun vrije keuze, daarmee blijven ze ook in de raad. En als zij zeggen allebei, wij aanvaarden de benoeming, is daarmee een nieuw college een feit. Vervolgens wordt de stemming over de andere kandidaat, meneer Tatus, in de eerstvolgende raad opnieuw gedaan. Omdat deze raad namelijk niet volledig is. En dan is het aan deze raad, want u kent uw eigen reglement, u kunt ook om een eerdere raad vragen als u dat van belang vindt. Al die alternatieven zijn er. Ik geef u alleen mee... dat als u een verzoek indient... voor een tussenraad, om het zo te zeggen... een eerdere raad... realiseert u zich wel dat het dan handig is... dat we compleet zijn. Het lijkt me gewoon praktisch. Maar ik maak van mijn hart geen moordkaal. Dat is het reglement. Meneer Tonen, u stak uw hand omhoog. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik kan me herinneren dat nog niet zo lang geleden... bij een stemming iemand tot op de dikke kwam... dat hij dat toch... Uh, Verkeer uitgebracht. Er hebben een herstemming gehad. Dus ik zou niet inzien waarom wij niet nu ook een herstemming zou kunnen hebben, uh, gezien het feit dat er misschien wel eens iemand per ongeluk kruisverkeers hebben kunnen gezet. De, de wettelijke regeling biedt geen optie daartoe. De wet schrijft namelijk een expliciete andere regeling voor. En dat betekent dat je die, wet ja, oké, okay, nou, over ik, uh... personen moet je die route volgen. In Goed. dit geval. Dat is een vrije stemming geweest. Dus ik, ik heb geen andere mogelijkheid dan u dit advies te geven. Maar meneer Barbeveldsen stelde als eerste een vraag. Uh, nou, het is zo, voorzitter, er zijn het, denk ik twee dingen die dan nu even, even helder moeten zijn. Dat is namelijk: aanvaarden uh, de gekozen wethouders hun, hun functie? Dat is het eerste punt. En het tweede punt is: op, uh, uh, op welke termijn kunnen wij een uh, extra raad uh, uh, houden? Omdat het denk ik uh, gewenst is dat er zo snel mogelijk een voltallig nieuw college kan aantreden. Ja, dan ben ik niet duidelijk geweest. We zijn het volstrekt eens over de twee punten. Alleen ik heb u aangegeven dat het misschien verstandig is om er eens een nacht over te slapen. En dan vervolgens in de komende dagen als raad. Want u kunt gewoon een briefje aan mij schrijven. Een vijfde van de leden, dat zegt uw reglement. En dan roep ik, als u dat gemotiveerd doet, een nieuwe raad bijeen zo snel mogelijk. Alleen het lijkt handig, maar even hardop denkend, om dan te streven naar een datum. Dat u voltallig bent ter voorkoming van misschien een vergelijkbare stemming. Dus daarom gaf ik u een overweging om even dat tweede punt even te laten rusten, indalen, tijd en ruimte nemen. En het eerste punt was ik aan toe. Maar als u eerst nog vragen heeft, dat was de ronde die we nu doen. Want anders ga ik over tot de vraag stellen aan de twee kandidaten. Uh, nee, herstemming kan niet. De wet geeft een ander reglement. En ik heb geen behoefte aan een discussie daarover. Het, het is nou eenmaal zo. En u kunt het leuk vinden of niet leuk vinden. Maar daarvoor zitten we hier. We moeten soms moeilijke besluiten nemen. Dat is inherent aan uw positie. En ik stel voor dat ik aan de twee kandidaten ga vragen. Dat is de eerste vraag. Of zij de functie aanvaarden En daarmee tevens dienen aan te geven dat zij het raadslidsmaatschap expliciet opgeven. En ik doe dat... ...in de alfabetische volgorde, want ik dacht... ...hoe ga ik dat nou weer doen? Meneer Sandberg, Ik aanvaard het. En u geeft ook uw raadslidmaatschap daarmee ja. op? Ja. Meneer Tonen. Jazeker, voorzitter. Jazeker op twee vragen. Dank u wel. Uh, en dat betekent... ...dat ik nu... ...tot de beediging... ...van de twee wethouders... ...overga... En ik vraag zowel meneer Sante Berge als meneer Tonen hier om voor mij te komen. Want ik moet even de stukken raad hebben. En ik doe dat in dezelfde volgorde als ik zojuist... <lacht> Misschien wilt u allen gaan staan. Heren, tatus en kramer. U mag uw knieën strekken. Meneer Sandbergen. Ik houd u voor, straks de formele tekst van de eed... En voor meneer Toner doe ik dat ook apart in de vorm van de verklaring en de belofte... maar u mag mij nazeggen straks... zo waarlijk helpen mij God almachtig met uw twee rechtervingers omhoog. En u, u heeft wilt de eten afleggen omdat u dat zweert aan God. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden... rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook... enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten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 dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. En uiteraard ook voor u allebei een fraaie ruiker. Oftewel een bos bloemen. En ook het fotomoment natuurlijk. Hadden er wel drie moeten zijn, maar... Dank jullie wel. Dames en heren. Dit betekent dat er twee nieuwe... Dames en heren, mag ik toch uw aandacht? Er zijn twee nieuwe... Wethouders benoemd. Dat betekent dat we daarmee van een ander college impliciet hebben afscheid genomen. En ik hecht eraan om met een tweetal woorden of zinnen dat ook expliciet te doen. En waarom? Natuurlijk zijn er straks nog af, is er straks nog een afscheidsreceptie voor meneer Bierman, maar ik wil het vertrekkend college in brede zin, dat zijn meneer Tonen, Taters en Bierman geweest, in die zin vanuit deze stoel en deze tafel en in het bijzonder deze zaal dankzeggen voor hun inzet en de vele uren en de wijze van samenwerking. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor meneer Bierman, omdat hij inderdaad van buiten komt en nu weer naar buiten gaat... Wij noemen dat inmiddels Zandvoort binnen. Want ook namen hebben soms een betekenis. Maar u kunt ervan uitgaan dat daar maandag nog uitgebreider bij stilgestaan zal worden. Maar nogmaals, ik hecht eraan om die woorden van dank in brede zin aan het college kenbaar te maken. En dat ook wellicht met een klein applaus. Zodat de wisseling naar de nieuwe wethouders daar kan zijn. Dank u wel. Dames en heren. En dat betekent dat ik de heren Sandbergen en Tonen uitnodig om aan deze tafel plaats te nemen. En dat wij inmiddels beland zijn bij agenda punt 9, zijn de beëdiging van raadsleden. In het voorstel dat is gedaan, is nog uitgegaan van een, doe ik het niet goed... Ja. Uh, drietal mensen, maar door de uitslag van de stemming komen wij alleen toe aan de beediging en installatie van mevrouw Rietkerk. Omdat meneer Bluis niet aanwezig kan zijn en dat op een later moment gebeurt. En daarmee ook de andere persoon in kwestie niet aan bod komt. Het onderzoek... ...van de geloofsbrieven van de beiden... ...dus meneer Bluis en mevrouw Rietkerk... ...is door de commissie wel gedaan. En ik stel voor dat meneer Stammes... ...de uitslag daarover met u deelt. Meneer Stammes. Voorzitter. Ja, het wordt eentonig... ...maar het komt zelfs nog een keer geloof ik. De commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort... ...in wier handen werden gesteld... ...de geloofsbrieven en verder bij de kiest... werd gevorderde stukken ingezonden... ...door Bluis, G.J. Gert-Jan... ...Rietkerk-Gubbels...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 Zandvoort 13 april 2010. De commissie voornoemt Stamis van der Veld en Suttorp. Dank u wel meneer Stammis. Eén euro behoefte aan het stellen van een vraag. Dat is niet het geval. En dat betekent dat ik overga tot de installatie van mevrouw Rietkerk. En ik verzoek haar uit de, te, de publieke tribune te treden en naar voren te komen. En u kent inmiddels de gewoonte. Mevrouw Rietkerk, ze gaan voor u staan als u opkomt. Dat kunnen menige artiesten uh, nog verlangen. Maar uw rol is wat anders. Die is ook wat serieuzer van aard, En wij hebben elkaar dat al eerder voorgehouden. Dus ik ga u nu de belofte en de verklaring voordragen. En tot slot mag u dan, als u het daarmee eens bent, mij nazeggen. Dat verklaar en beloof ik. Ja? Ik verklaar dat ik, om tot raadslid benoemd te worden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 Dat verklarend lopen. Dank u wel. Gefeliciteerd. Wel. En dan voor u, uiteraard ook de bosbloemen. Bloemen. Dank je wel. Dank je wel. Misschien ook een foto. Ja. Ja. Gefeliciteerd. Okay. Dan mag u uw plaats, ik weet niet waar die is, maar is de, ja. daar, innemen. Dat brengt mij inmiddels op agenda punt 10, benoeming voorzitters, plaatsvervangend voorzitters, raadscommissies. Agenda punt 10 is zoals een aantal van u ook heeft geconstateerd, net als ik, onderverdeeld in A en B. Agenda punt 10 geeft aan dat er een voorstel ligt om te benoemen meneer Drommel, meneer Paap, meneer Stammis en als vervanger meneer Bluis dan wel de voorzitters onderling. Geleid op het feit dat meneer Drommel niet in deze raad is geïnstalleerd en toegelaten. Geef ik u een overweging om dat voorstel aan te passen omdat u anders zonder voorzitter van de commissie raadzaken zit. En ik kan mij voorstellen dat u dat met een korte schorsing even onderling afstemt zodat ik vijf minuten schors. Is dat goed? Voorzitter, bent u niet bezig met agenda punt 11 in plaats van 10? Ben ik te snel gegaan? U heeft gelijk, meneer Van der Drift. 10a. Mevrouw Van der Veld. Ook nog even voordat u de schorsing in laat gaan. Uh, ...over agendapunt agenda punt 11... ...daarin is veld. ook bepaald... ...dat de voorzitters elkaar kunnen vervangen. Dus. Ja, u heeft gelijk. Alleen ik was te snel... ...en een aantal van u helpt mij door te zeggen... ...voorzitter, niet zo hard rennen. We zitten nog bij 10. Dus ik ga weer terug naar 10, als u dat goed vindt. En bij 11 kom ik daar even op terug. Excuses. Agenda punt 10, dat zijn de buitengewone commissieleden. Ook daar is de commissie... ...onderzoek geloofsbrieven aan het werk geweest... ...en ik geef meneer Stammes andermaal het woord. Meneer Stammes. Ik was al bijna bang dat u mij dit de derde optreden door de neus ging boren. Maar, uh... <lacht> de commissie uit de raad van de gemeente Zandvoort in handen ...werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de wet... ...en verordening gevorderde stukken ingezonden door... Hendriks M. Martijn, de Jong Jansen C.E. Lieselot... Mettes, C.J. Kees, Miezenbeek, LP Leo, Sandbergen, RH Ruud, Van Deursen, CTHL, Kees, Keur, H.J. Henk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 Dank u wel meneer Stammis en, en nu natuurlijk ook de andere commissieleden. Behoefte aan vragen hierover? Dat is niet het geval. Dan gaan we door met onderdeel B en dat is de benoeming van de buitengewone commissieleden. En ik wil eens even denken, ik ga dat individueel doen. Daar vind ik het belangrijk genoeg voor. Oh nee, het is een stemming. Dat is waar. En... Dat betekent, ja, want er wordt over personen gestemd en dat gaat weer met het stembriefje en dan gaat het stembureau daarna de telling doen en de uitslag bekendmaken. Dus u krijgt even de gelegenheid om uw stem kenbaar te maken. Ja, we gaan weer even pauzeren om te laten stemmen. We zijn nog niet bekomen, Jaap, van uh, het verhaal over uh, wethouder Tatus. Of ja, ik beoogd het, wethouder ik wil, het, ik wil het niet aandikken, maar ik, ik zit me toch af te vragen wat, wat hier achtergronden van zijn. Kijk, de VVD heeft zich naar buiten uit aan blok achter de heer Tatis gesteld. Ja. En dat hebben alle partijen gedaan door de, voor de coalitie te stemmen. En de grote vraag is, wie oh wie? Ja, er, zijn toch, er is toch een dissident... Of een dissidenten. Hè? Of een dissidenten, ja, dat, uh, dat kan. En, uh... Geen gelukkig zijn is die stemming is, uh, hm. geheim. Dus wij mogen er ook niet over speculeren doen? Nee, nee, nee, dat kan niet iedereen zijn. Maar het, het, de, ik zei dat net al, het is natuurlijk hartstikke gek... dat straks in een uh, nieuwe raadsvergadering gestemd gaat worden... door een raad die een andere samenstelling heeft dan deze Gekozen nu. raad. Dat kan in het voordeel zijn uh, van Wilfred Taters, maar het kan ook in het nadeel zijn. Hoe vond je het op de poging van tonen om alsnog een herstemming uit te roepen? Ja, dat, uh, nee, dat, dat kan helemaal niet. Dat... Oh, nee, ja. nee. Maar volgens mij probeert nee. hij alleen op deze manier toch meer stemmen binnen te kunnen krijgen. Als ik het uh, aan hem nou, merk. Nou, oh, nee. Kijk, je kan uh, wat Tonen uh, zegt. dat er iemand misschien het verkeerde kruisje gezet heeft. Dat, ja, dat, dat, dat hij dat bij het bij hem nee heeft gezet gezien, en het open. Dat, hij... dat is in feite gebeurd. uit het ja. gezien. Ja, <laughs> okay. ja, maar om dat nou te vergelijken met een eerdere gebeurtenis. dat uh, nou, was een scheve vergelijking. Dat kan helemaal niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben er toch van geschrokken dat dit gebeurd is. Dit is, dit ja. is. Ik blijf erbij dat het geen goed teken is voor een, voor een coalitie. Nee, als je gaat kijken naar, naar de consequenties... er ligt dus een kiem van oneenigheid. Kijk, yes. Opmerkelijk is ook dat de complete oppositie tegen de heer Tatis gestemd heeft. Ja. En, en voor de andere twee ja. weliswaar niet unaniem. ...maar toch ook oppositieleden zijn die voorgestemd hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, we nemen het maar aan, hè, want we weten het niet. Nee, het is dat begrijp ik. Allemaal. Maar, nee, maar, maar je, je, als je een indicatie maakt, wat we niet mogen, want we weten het niet... ...maar ik vind het een, een slecht teken in, uh, voor, voor, voor de coalitie wat ja. er nu gebeurt. Nou ja, er zal dus wel gebeuren wat de burgemeester voorstelt... Moment dat iedereen kan, dat je een voortdurend raad hebt, komen ze bij elkaar. En ze gaan weer beginnen Maar met de zwangerschap. van mevrouw Vrij. Ja, misschien komt ze tussen uh, wel even terug. Oké. Okay. Dat, dat is natuurlijk de vraag. Wat, wat er gaat gebeuren. Uh, ja. Formeel heeft ze natuurlijk een bepaalde tijd uh, het recht om uh, ja, thuis te blijven. Ik kan ook nog zeggen: om, om, om het helemaal scherp te stellen. Het zou statuair nog kunnen dat ze in, in verband daarmee een tijdelijk vervangend raadslid laat aantreden. Het zou ook nog kunnen, ja. Bij een ziekte, dat het is dus ook een draaier vast... in bouffeten. Er zal wel een regeling voor zijn, daar moet toch een minimale tijd voor zijn. Neem ik ja, oké, okay, maar... Oké, okay. nou ja, het, uh, het kan allemaal. We gaan even afwachten wat... Uh... Zoals de burgemeester zegt, en het was verstandig. Laten we maar een nachtje slapen. Laat het even inzinken. En, en we hebben in Sander om over te praten. Ja, en we hebben weer lekker wat over te praten op het plein en overal. Ja, hey. Pascal, heb jij nog een muziekje klaarstaan? Ik uh, heb wel wat klaarstaan, ja. De heer Hendricks, voor. Mevrouw De Jong-Jansen, voor. De heer Metters, voor. De heer Miesenbeek, voor. De heer Van Deurzen, voor. De heer Zandbergen, voor. De heer Keur, voor. De heer Hendricks, voor. Mevrouw Jong-Jansen, voor. De heer voor. De heer Miesenbeek, voor. De heer Van Deurzen, voor de heer Zandberg voor, de heer Keur voor, de heer Hendricks, voor, de heer mevrouw Jong Jansen voor, de heer Mettes voor, de heer Miesenbeek voor, de heer van Deursen voor, de heer Zandberg voor en de heer Keur voor, de heer Hendricks, voor, mevrouw Jong Jansen voor, de heer Metters voor. De heer Miesenbeek voor. De heer Van Deursen voor. De heer Zandberg voor. De heer Keur voor. De heer Hendricks voor. Mevrouw Jong-Jansen voor. De heer Metters voor. De heer Miesenbeek voor. De heer Van Deursen voor. De heer Zandbergen voor. De heer Keur voor. De heer Hendricks voor. Mevrouw Jong-Jansen voor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 Is duidelijk. Nou, um, wilt, wilt u goed met mij meekijken? Ja, ik kijk even goed mee. De heer Hendricks voor. Mevrouw De Jong Jansen voor. De heer Metters voor. De heer Niesenbeek voor. De heer Van Deurzen voor. De heer Zandbergen voor. En de heer Keur voor. Dank u wel. Leden van het Stembureau. Ja. Dat betekent dat de uitslag, denk ik, volstrekt helder is. Meneer Hendricks, 15 voor. Mevrouw de Jong, Jansen, 15 voor. Meneer Mettes, 15 voor. Meneer Wiesenbeek, 14 voor, 1 tegen. Meneer Van Deursen, 15 voor. Meneer Sandbergen, 15 voor. En meneer Keur, 15 voor. Dank u wel, leden van het stembureau. En ik ga dan ook over tot de installatie... leden meneer Hendricks u bent in de zaal u wilt de belofte afleggen denk ik hij zegt het klopt ik houd u de verklaring en belofte voor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 En uiteraard de bekende bosloemen. Dank je wel. Mevrouw de Jong Jansen.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 Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen. en dat ik mijn plichten als buitengewoon commissielid. naar geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Gefeliciteerd. Bedankt. En die horen daarbij. Heel mooi. Bedankt. Zo, ik word bijna bruin van de flitsen. Maar ik ben Bedankt. Het Oh ja, ja, dat ga ik niet voor de microfoon herhalen. <lacht> Meneer Metters. Ik denk dat u de eet wil afleggen. Graag zelfs, u hoort het. Te en terecht. Tijd, is tijd, geleden. tijd geleden. U weet wat u dan aan het eind mag zeggen? ik had mijn Ja, Prima. is te vroeg waarschijnlijk Nee. Ik zweer dat ik, om tot buitengewoon commissielid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk